1 uur. Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Vorige week zijn in Nederland 2000 mensen meer overleden dan normaal in die periode, meldt het CBS. Totale aantal overledenen over de week van 30 maart tot en met 5 april wordt geschat op 5100. Er stierven vooral meer ouderen. De hogere sterfte valt samen met de corona-epidemie in Nederland. Bekend is dat de dagelijkse officiële sterftecijfers niet volledig zijn. Terry Vier meldt alleen de overlijdens van mensen die op corona zijn getest. De CBS-cijfers geven vermoedelijk een beter beeld... van het werkelijke aantal overledenen aan corona. In het Rotterdamse Erasmus MC heeft een coronapatiënt plasma ontvangen... van iemand die is genezen van de ziekte... Het is voor het eerst dat dat in Nederland gebeurt. De patiënt doet mee aan een wetenschappelijk onderzoek... dat moet uitwijzen of iemand daardoor sneller geneest. In het plasma zitten antistoffen tegen de ziekte... waardoor die genezing mogelijk sneller gaat. In België is het aantal doden als gevolg van het coronavirus gestegen tot boven de 3000. Er zijn vooral veel sterftegevallen buiten het ziekenhuis bijgekomen. In het afgelopen etmaal zijn 114 ziekenhuisdoden gemeld. Van hen staat het vast dat ze corona hadden. 211 mensen stierven in een woonzorgcentrum of thuis. Van hen wordt vermoed dat ze de ziekte hadden. 17 studenten in Amstelveen hebben een boete gekregen van 390 euro... omdat ze zich niet aan de coronamaatregelen hielden. Volgens de politie is de tijd van waarschuwen voorbij. In Bergen-op-Zoom kregen 42 jongeren een boete, in Breda 11. En in Kloosterveen in Drenthe zijn twee jongeren aangehouden. Zij waren met een groep op een skatebaan en konden zich niet legitimeren. In Rotterdam is het museumpark dicht omdat er groepen bij elkaar bleven komen...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 Is diabetes voor Bloem? Help haar en 1,2 miljoen anderen. Geef op Diabetesfonds.nl. Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu Zandvoort uit Zandvoort. We leef de tijd van weleer. Met Zandvoort uit Zandvoort. Elke dinsdag via de lokale omroep ZFM. En onder het mom van Zandvoort uit Zandvoort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 Schuchteren lachen, aan, Omdat hij haar niet durfde zonen, Die straatjongen uit Rotterdam Wanneer hij s'avonds in zijn kooi lag En na zijn schouwen eindelijk sliep Dan schold de man die wacht de kooi had Omdat hij om zijn moeder riep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 die het ouwetje niet durft te zoenen, omdat dat niet bij zeelui hoort. De mannen extra mag is goed aan, en het oude mens een telegram. Dat de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 ik had geduld van roze, gure schijt, Maar met die man van mij kan het ook anders zijn. Dan zou ik hem vast niet willen ruilen. Omdat ik al oh zoveel van hem had. La la la la la la la la la la la la la la la la la Zeg Koen, schort je voor hoor, we gaan afwassen. Doe maar hoor, doe hem nou lekker. Goeiedag, nou dan ligt het aan hè. Kan op die manier niks meer over. Nou nou. <lacht>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 Orchidee, orchidee, ze overal met me mee. Een bracht hem mee. Het binnenland van Oeruk -oe maar de kapitein zee zeer verstoord. Ik wil geen vrouwen bij mijn heim aan verstopt er maar in de kajuit, maar in -mot, die griet eruit. Mijn kleine Simpal Zee, oh Rachidee, oh Rachidee. Ze werft overal met me mee, oh Rachidee.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 Mijn Arigidee. Arigidee. Ze overal met me mee. Arigidee. Arigidee. U hoort de muziek van Doris regelmatig gedraaide platen van Doris in dit programma Zandvoort uit Zandvoort. U hoort hem nu met D. en daarvoor de Limburgse zusjes met Grootje. En de volgende artiest is Max van Praag, geboren in Amsterdam, 24 juni 1913. En overleden in Hilversum op 10 juni 1991, was een Nederlandse zanger... die vooral in de jaren 50 een aantal successen boekte. En u hoort hem nu, Max van Praag, met Gluk Auf, een opname 1952.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 zal voor hem geen zon meer schijnen want in de maan regeert de na De schoot van de aarde Waar menig gevaar wordt doorstaan Ontluikt als een blijvende waarde Een vriendschap die nooit zal vergaan Al zijn het nu slepers of houwers Die kompels daar in de mijn Ze vormen de moedige sjouwers Waar iedereen trots op kan zijn de God van onze menen, nog jong en oud die bidden staan. Daar zal voor hem geen zon meer schijnen, want in de midden regeert de nacht.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 is onhandelbaar en haar zin wist altijd door te drijven. Had ze in haar poppen hoofd aan nou hetzelfde niet beloofd. Wist het haar dat lekker te blijven. En hoorde zij een ijs, man geroep door de straat. Dan broeden de ik met ijs, mama, en er wel klaar. Geef me nou een portie ijs en haar eigenlijke krijg. de mensen in de buurt verschijven manders, ik wil toch niks anders dan hij. Hij, hij. Hij dat wil ik, en het is toch zo billig. Hij, hij, hij. Ik moet geen kamata, chocolade. En ik wil geen lolly en geen limonade. manders, ik wil toch niks anders dan hij. hé, hij. En toen je groter was, ging ze al van het niet te pas zich verdiepen in de kunst van rijen. Kwam ze met haar fiancé in een druk bezocht café, Prachtig hem tot verdwijfelijk tussenbijen. bijen. Want altijd nam ze eigen, dat hij Saartje zo koel, en elke die bracht hem verder af van zijn doel. Neemt de voorbrug wat hij kwaad, een glad wijn of advocaat, maar dan had hij zakker wat te leien.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 Zit ze toch getrouwd met een man die van haar houdt maakt natuurlijk toch een ijskoo Ach, het is geen mooie man, sprak ze maar, ik heb er wat aan Danselijk heerlijk roomijs maken kan niet Ze lezen tussen het ijs, gelukkig Emma en na een tijd, Gezin was net een tiental ijskoo-klein, ik Zongen ze van groot tot klein, moeder, al bekend refrein Rootsie, Mootsie, Tootsie, Taar en tanny.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 Zag in de zaal daar de dominee, de dominee Pardoes. Dat is sterk, dat is sterk, het de dominee. Na de kark, naar de kerk, zei die dominee. Lang lang Song de Figaro caros zich daar verstoord. Lang Ging intussen de de overacteord en ze zag in de zaal daar de wafelvrouw, de wafel. Vrouw kom er binnen, kom maar binnen, ga die wafelvrouw. Ja, die binnen, binnen, binnen, binnen, zij de wafelvrouw. Dat is sterk, dat is sterk, ga de doel niet. Na de kork, naar de kork zit er doe benie. Zond de vieros weer aan gedaan. Dan, dan, dan, dan, dan hij kon ze haast woordelijk verstaan. En ze zag in de zaal daar de toverheks. De toverheks baalde dus. laat maar zakken, laat maar zakken, die toverheks. Ik je pakken, ik je pakken, zei de toverhex. Kom maar binnen, kom maar binnen, die wafelvrouw. Ja, die binnen, binnen, binnen, binnen, zei de wafelvrouw. Dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, Want dat gepraat werd hem werkelijk te veel. En ze zag in de zaal ook de barones, de barones Du De elite, de elite, die barones. In de zwete, in de zwete, zei de barones. Laat me zakken, laat me zakken, die toverheks. Ha, ha, zei je pakken, zei je pakken, zei de toverheks. Wafelvrouw, wat is dat? Dat is sterk aan de Domini. Maar dat kan ik, maar dat kan ik niet doen niet. Zong de figaro op brul op de luid. Want hij kwam, maar haast niet meer bovenuit. En ze zag in de zaal ook de ouwe heer, de ouwe heer. Niet zo jichtig, niet zo jichtig naar die oude heer. Heel voorzichtig, heel voorzichtig zei die oude heer. De elite, de elite had die baron. En de en de smutte zei de barones. laat me zakken, laat me zakken aan die toverheks. Ik zei je pakken, ik zei je pakken, zei de toverheks. Kom maar binnen, kom maar binnen aan die wafelvrouw. Ja, die binnen, binnen, binnen, binnen zei de wafelvrouw. Je zei je familie wel, bedoel ha die Figaro. En toen mijn men doek, daar liet zakken. Ben ik hem gauw met katootje gesmeerd. Want de Figaro kreeg het te pakken. Zoiets heeft moord, zag nog nooit gekomen.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 hem Nog net zoveel als in het begin Maar s'avonds zette zij de deur bij het open Dan heeft zij uren in de duisternis gestaan. Dan zat zij stil met grote vrees en hopen Op hem te wachten bij de open haard haar huisje in het woud zat zij te smachten Diep gebogen van verdriet en ouderdom Boswachter, ik blijf op je wachten Eenmaal kom jij toch weer om Vaak lag zij s nachts te praten met haar katten zij had het zeven en een herdershond Want op haar bed kon zij de slaap niet vatten Omdat zijn trotse beeld haar steeds voor ogen stond Een enkel keer heeft zij bezoek gekregen Soms kwam haar zuster wel eens over uit de stad Dat zij die zelf met ingeschreven had En open had zij weer haar deur geworpen Zijn komst werd nog altijd door haar verbeid Weer viel de nacht Wit tapijt, de hemel was bedekt met duizend sterren, zij heeft weer bevend vele uren doorgebracht, Dag plotseling ziet, daar kwam haar man van verre en sprak dit woord mijn allermooiste na. Vele uren zaten zij nog bij het haatvuur. En tevreden zo'n het vrouwtje voor zich heen. Het moswachter, jij bent thuis gekomen. Nimmer ben ik meer. Zul je vindt wijd en een goatshoe die staat op de scheer.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 daar in het priëeltje, drinken we dan vino bella bella En na iedere kus zeg jij me lachen, oh bambino Mandel in het spelen Hoor ze niet, hoor ze niet, liefde sparen streelen Hoor ze niet, hoor ze niet, lachtig aan het Luister niet, luister niet, luister maar aan mij. bella Bella bella bella bella bella bella, bella donna Bella bella mia Ga met mij vanavond naar de kleine Osteria, waar de cypressen staan aan blauwe meer. Daar wil ik altijd heen, maar dan met jou alleen. Waar de cypressen staan aan blauwe meer. Daar wil ik altijd heen met jou. Bella, bella, bella, bella, bella, bella, donna bella, bella, mia Laat de galendien. Luister maar aan mij. Bella, bella bella donna. Bella bella mia. Ga met mij vanavond naar de kleine Osteria. Waar de Cyprus lopen. En daar wil ik altijd u. Met jou, Aline. Bella, bella, bella, bella, bella, bella, Ja, dat was muziek van Bobiaans groepen. Met Bella Bella Donna. En daarvoor de Gersonas. Met de Zuidenwind waait.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 Doe mijn hartje op, alstublieft.